50-jarige man, die is veroordeeld voor moord, werd vlakbij de vluchtauto in de plaats Mulheim aan der Roer aangehouden. Hij bood geen verzet. Zijn handlanger is spoorloos. De twee ontsnapten donderdag uit de gevangenis van Aken en gijzelden op hun vlucht twee keer een automobilist. Zo konden ze ongemerkt naar het noordoosten rijden. In Mulheim, de 170 kilometer van de Nederlandse grens, ontdekten voorbijgangers vanochtend de vluchtauto. Ze alarmeerden de politie die in de straat verderop de voortvluchtige moordenaar oppakte. In de voetbalcompetitie heeft zowel Ajax als Feyenoord vanmiddag een uitwedstrijd gewonnen. In Arnhem versloeg Ajax Vitesse met 5-1. Vitesse kwam na een paar minuten op voorsprong, maar daarna domineerde Ajax de wedstrijd met als uitblinker Marco Pantelic, die drie keer scoorde. Feyenoord won in Den Haag met 2-0 van ADO. De Rotterdammers haalden uit de voorgaande drie wedstrijden maar twee punten. Feyenoord handhaaft zich door de zegen op de vierde plaats van de ranglijst. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen en een stevige zuidelijke wind. Later vanmiddag en vanavond wordt het geleidelijk droog en klaart het op. Het koelt vannacht af tot 3 graden. Morgen en dinsdag vrijwel overal droog, geregeld zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 De mensen van One More Band. Zondag in Kemmerland op twee frequenties live. Bloemenau 105,8, Zandvoort 106,9. Dit is Zondag in Kemmerland. Ja, en tegenwoordig heette natuurlijk... het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 Uh, ja, ja, Braaksma uh, doet uh, zijn naam eerder dan uh, in dezelfde hoek als uh, de eerste treffer. En zo kijken de Bloemedales tegen een 0-2-8 stand aan. Ja, ik wil de.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 De, we nemen die uh, corner uh, mee, het zou het zijn als uh, Yannick Braaksma binnen...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 En die Amerikaanse vogelkers. Het is een, een plant die uit Amerika is gekomen. Mm -hmm. uh, en heel weinig dieren in Nederland eten die, die, uh, die struik. Maar de, ja, die schapen dus wel. Dus vandaar dat we ze inzetten samen met een herder. Uh, we laten ze dan uh, in een ingerast stukje lekker eten. Mm -hmm. En af en toe komt de herder langs om met ze...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 op de BBC wel eens ziet bij die wedstrijden. Precies, Echt, precies. Ja. Ja. ja, Schotse border collie is, ja, het. Border. is het, uh, de hond die voor dit soort werk geschikt is.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 De schapen erachteraan en constant die hond erachter en omheen en erbij houden. Ja, nog één afsluitende vraag voor jou, Walter. Is, jij bent boswachter, duimwachter, hoe je het maar noemen wilt. Je hebt meerdere collega's waarmee je zeg maar, ook excursies doet in het Nationaal Park. Ja. Met Ina Roels bijvoorbeeld en Koen, o, Koen, Koen Oostrom. Oostrom. Koen van Oostrom. Ja, jij het Hoogstrom ja. en Koen van Oostrom. En dan hebben we ook nog René van der Aar en Koen van ja. de Bijl. Dat zijn de jongens die, die daar ook allemaal rondlopen.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 Uh, punt hu. Oké, okay. nou, dan, dan kunnen de mensen dus uh, vinden wat je uh, allemaal hebt nagelaten, om het maar zo te zeggen. Ja, ja. ja. Ga je er nog mee door, denk je, uh, na vanavond? Uh, nee. <laughs> nee, ik ga geen zin meer in hoor. <laughs> ja. Ja, je bedoelt gewoon met de muziek wel. Ja, door. Absoluut, tuurlijk. Ja, nee, ik kan er ook, ik kan er ook niet mee stoppen. Dank je wel. Oké, alsjeblieft. Yeah. Come on. Uh -huh. People always talk about hey, hey, hey. all the things they're on about. Hey, hey, hey. Write it on a piece of paper. You rock it just like you're supposed to hey.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 Bent, Keen en Sparling. Die ja, hakt er ook wel erg leuk om in, moet ik erbij zeggen. Een interview met Vlucht 13. Melden me goed. Patrick de Noord. Ja. Patrick de Noord. Ja. Van Vlucht 13. Helemaal. Ja. Uh, waarom Vlucht 13? Hoe zijn jullie op die naam gekomen? Ja, die, dat, nou, toen we hem bedachten, hadden we nooit gedacht dat het ons zo vaak gevraagd zou worden. Dat schijnt uh, bij mensen echt uh, en dat vinden we heel leuk. Uh, Jeroen Kibit, bassist en ook onze producer. Daar ben ik het ooit mee uh, begonnen.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 Voor Bloemendaal. En uh, toch uh, uh, onverwachte. Uh, korenverloop, uh, Waar de strafcorner uh, bij Bloemendaal. een beetje uit de verf uh, begint uh, te komen. Onder Meijer was degene die. de derde Bloemendaalse treffer wist aan te tekenen. En de vierde treffer van Hurley kwam van de stiek van Van Aalster. En dat was een uh, reguliere aanval. Een, uh, een aardige aanval van Hurley. En die werd door hem uh, naar boven afgerond. Bloemendaal op zoek naar de gelijkmaker. Ja, ik zou het wel willen. En Bloemendaal zou het ook wel willen. Maar of ze het uh, kunnen, ja, dat uh, moet je nog.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 Allemaal prachtig, maar Bloemendaal staat voorlopig nog achter. Het is 3 voor Bloemendaal en 4 voor Hurley.